How oh, do you like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Up or down? I never front. Eggs can be moment. almost bliss, just, just as long as, as I, get I get my kiss. kiss. How do you like? Your ex in the morning. Goedemorgen, ZFM luisteraars Wij horen weer de introtonen. Die horen bij de programmering van vandaag. Zoals die is uh, gemaakt door samensteller en presentator van vandaag, Peter Den Boer. Wij gaan vandaag uh, een bijzonder programma hebben. Uh, en dat heb ik gelinkt aan het feit dat er vanmiddag in het gebouw De Krocht, Theater De Krocht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 Uh, Maarten Hooghuis. Uh, Alt-saxofoon. Alt alt en die kennen we vooral van de groep uh, Brut. Nee? En waar hij dan... Ja, uh, uh, yeah, speelt met uh, Felix Slarman. En, en uh, uh, Volker Hogebeek, Hemmert. Uh, nee? Oh, heerlijk. Dus dat, dat, dat Hemmert, oh, oh, dat zouden we nog wel oh, oh, een keer in de krocht willen hebben. Ja, ja, ik wil we het even gehad. Ja. ja, precies. precies, precies, precies. <tiep> uh, en en uh, Willem Draait Door, veel gevraagd.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 I'm so there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 lot of kisses on the bottom I'll be glad I gather I'm gonna smile and say I hope you're feeling better And then I close with love The way you do I'm gonna sit right down And write myself a letter And make believe That it came from Too sweet, They're gonna knock me off my feet A lot of kisses on the bottom I'll be glad I got them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 Van de bijna 3000 leden van het Chinese parlement stemden er twee tegen, drie onthielden zich van stemming en één stem was niet geldig. De rest stemde voor. Daarmee komt een eind aan de regel dat de president na maximaal twee termijnen van vijf jaar aftreedt. Volgens congres stemde er ook mee in dat Xi's gedachtegoed in de grondwet wordt verankerd. Hierdoor kan kritiek op de president als overtreding worden bestraft. De Britse politie heeft sporen van zenuwgas gevonden in de pizzeria in Salisbury, waar vorige week de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter lunchten. Enkele uren daarna werden zij bewusteloos gevonden op een bankje in een park. Ze ligt nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er zijn geen aanwijzingen dat de mensen die tegelijk met Skripal in het restaurant waren, iets met de zaak te maken hebben, meldt de BBC. ChristenUnie-Kamerlid Carla Dick Faber en D66-Europarlementariër... ...Gerben-Jan Gerbrandi zijn uitgeroepen tot groenste politicus van 2017. Het gebeurde vanochtend in het Radio 1-programma Vroege Vogels. Volgens organisator Natuurmonumenten brengen zij volhardend en diplomatiek... ...een natuurvriendelijke landbouw dichterbij. Gerbrandi is volgens de jury een man van de Lange Adem... ...die al jaren werkt aan een betere natuurbescherming door Europa... En Dick Faber brengt met concrete voorstellen boeren en natuurbeschermers bij elkaar... door eerlijke prijzen voor voedsel en beloningen voor boeren... die zich inspannen voor koeien in de wei of weidevogelbeheer. Na de ontknoping van het tv-programma Wie is de Mol... hebben gisteravond ruim 3,2 miljoen mensen gekeken. Die zagen dat tv-maker Jan Versteeg dit seizoen de mol was. Winnaar van het spelprogramma is zanger Ruben Heijn...